Joost vroeg zich af of het wel zin had als hij erbij was. ik wel. Zal ik hem even halen? Uh, graag. Halve is er ook niet. De losse krachten hoeven er niet bij te zijn. Ook okay. goedemorgen. Zo. Dankje, Banda. Uh, neem een stoel. Joost, kunnen we beginnen? Mijn uh, verontschuldiging. Ik geloof dat dit de eerste keer is dat we met z'n allen bij elkaar zitten. Is toch de eerste keer? Dit is de eerste keer.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 Daarmee maak je dat er wel heel gemakkelijk vanaf. Dat zie ik niet in.